Start. Kees Groot met het NOS Journaal. Twee sponsors van het RTL-programma Voetbal Inside zijn niet blij met de commotie die is ontstaan... over vermeend seksistische en racistische uitspraken in het programma. Heineken en Gillette willen een gesprek met RTL. Sylvana Simons en filmmaakster Sunny Bergman riepen gisteren adverteerders op zich terug te trekken... vanwege de lompe opmerkingen van Johan Derksen, René van der Gijp en Wilfred Genee. Heineken vraagt zich af of de uitspraken wel passen bij de waarde van het merk. Gillette wil geen uitlatingen steunen die mensen kunnen kwetsen. Volgens RTL overschrijdt Voetbal Insight geen grenzen. In Rotterdam is een schietpartij geweest in de wijk Beverwaard. De politie meldt dat er twee mensen in een auto zijn omgekomen. De omgeving is afgezet voor onderzoek. Volgens een woordvoerder is nog niets duidelijk over de toedracht van de schietpartij in Rotterdam. Het kabinet kan het referendum afschaffen zonder daar een referendum over te houden. Dat staat in een advies van de Raad van State, het belangrijkste adviesorgaan van de regering. Minister Ollongreen heeft de intrekkingswet inmiddels naar de Tweede Kamer gestuurd. Volgens het kabinet is er steeds minder politieke steun voor het referendum en heeft het middel niet gebracht wat ervan werd verwacht.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 Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt en nevelig. Plaatselijk kan wat motregen vallen. De minima liggen rond de 7 graden. Morgen is het opnieuw grijs met soms regen of motregen. Smiddags dus wordt het 8 tot 10 graden. Ook na morgen blijft het zacht. Dit was het NOS. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn geen meldingen van. Together with you. Outside the snow is falling and friends are calling you. Come on, it's lovely when the forest lay right together with you. Giddy up, giddy up, giddy up, let's go. Let's look at the show. Snuggled up together like two birds of a feather would be Let's take that road before us and sing a chorus or two Come on, it's lovely weather for us, they right together with you There's a Christmas party at the home of Bummer Gray. It will be the perfect ending of a perfect day There's a happy feeling Ja, en als het goed is, dan hoor je mij. Zeker. Ja, hey, ja we zijn er. Come on, it's weather, we'll right ja, we maken er weer een feest van. Een hele goede avond. Die luistert naar ZFM Zandvoort met uh, Den Kersjoen alweer. En de uh, Mystery Kerst. Een hele goede avond. Goedenavond op deze mooie avond. Het is een hele mooie avond. Het is een schitterende avond. Oh geweldig. I know that I wasn't always when the flakes were falling. This year I will let you down because now it's you and me. Underneath the Christmas tree, I've been working all year. I've been out. Ja, Gerry Vomdek. Beter bekend als, uh, ja, als Gerard Ekdoor natuurlijk. Zoals ik al zei, uh, we hebben een, een mystery guest. En uh, ja, god, hoe zullen we hem noemen? Ja, het, is, het is, ja, het is een... Ja, wat, wat, wat, wat is het? Zullen we gewoon JP zeggen? Is het makkelijkst? Of niet? Is het makkelijkst voor vandaag? Is het makkelijk. Ben jij gewoon JP? Dan ben ik WB. Ja, laten we het daarop houden. Laten we het daarop houden, ja. ja, ja. Maar um, ja, ik krijg al berichtjes van mensen. Wie, wie zit er dan? Wie is het dan? Het enige wat ik kan zeggen is dat het een bloedverwant is van... Uh, ja, de King of Soul... En de King of Soul, dat is de man die ooit met mij de nacht heeft gedaan. De nacht van de Soul. En um, ja, dat was ook een mystery guest. Maar ja, dat was maar tien minuten. En daarna was ook iedereen <laughs> wie die was. Dat was heel erg jammer natuurlijk. En uh, nou ja, goed. JP die zit hier ook. En uh, ik geloof dat je nog veel van hem gaat horen. Denk ik, toch? Laten we het voor nu nog even spannend houden. Toch wel? Wie ik ben. Wie jij bent, ja. Zeker. Kunnen de mensen reageren, denk je? Of niet? Kunnen ze bellen? Dat ze zeggen we nou... Ik denk dat ze als ze een donkerbruin vermoeden hebben... Zegt ze... Zo wel even kunnen melden. <laughs> Oké, okay. we wachten de rust eraf. Yes. Ik hoor geen jingle bells. Ik hoor geen jingle bells, ja! Feliz Navidad Feliz Navidad Alsof in een nachtrijf zitten Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad ja nou, verlies nou weer daad ik hoor ik hoor JP iets zeg waar zijn nou Zij iets nee zeker niet je ja. zei niks nee oh stemmetjes in mijn hoofd jawel ja. je luistert dan zie je met de kerstuitzending en uh, ja we hebben een heleboel muziek ook wat verzoekjes erbij en uh, dit is er bijvoorbeeld één is the season to be jolly, fa-la-la-la-la, la la la we now, are gay apparel, fa-la-la-la-la-la-la-la Told the ancient Yuletide Carol, fa la la la la la la Ja, en, uh, ja dit was, dat was een verzoekje en uh, ik, volgens mij was het van JP zelf, of niet? Hey, dit was een schitterend uh, verzoeknummertje van mij. Hier kan ik toch echt van genieten, zo uh, ja. een paar dagen voor de kerst. Een paar dagen, ja, nou ja, goed, het schiet waarop. Uh, ik weet nog wel dat je het twaalf uh, ja, dagen voor kerst had je toen. Uh, 12 Days of Christmas. En dan heb ik een heleboel uitvoeringen van. In een tweede uur zal ik, uh, zal ik er eens eentje draaien. Want ja, ik ontkom er toch niet aan. Ik heb een uh, nummer dat heet Le Fleurs. Ken je dat? Nee, dat is een uh, onbekend nummer voor ja, mij. Het was heel erg leuk geweest dat je nu hebt gezegd... Ja, natuurlijk Willem, ken ik dat. Ja, maar uh. ik ben niet zo'n lopende encyclopedie <laughs> zoals jij bent. Wanneer, uh... <laughs> nee, wat nee. Van nee. Uh, dit is een nummer van uh, Minnie Ripperton. En Minnie Ripperton is dat meisje met die hele hoge stem. Is dat. Uh, uh, Love You heet dat nummer. Dat is een nummer uit 1991. Dat ken je ook niet, denk ik. toen uh, was ik nog uh, een kleine jongen. was jij dat? Zeker. Oh, mijn god, nou ja. Ik, ik zal hem even draaien. Moet moeten straks maar eens vertellen waar je ervan vindt. Helemaal goed, gaan we doen. Ik moet zeggen, ik vind het een, een, heel, een heel apart nummer, vind ik het eigenlijk. En men heeft mij verteld van... Uh, Goh, Willem, dit is een, een kerstnummer. Maar uh, ja, ik weet niet. Wat, wat, wat vind jij? Vind je het een kerstnummer? Of zeg je van, uh, ik mis de Jingle Bells, zeg maar. Ik mis wel uh, flinke de Jingle Bells. Die we in andere nummers wat vaker horen. Maar... Ja, maar hoe kan dat nou? Het nummer is afgelopen. Ik hoor in één keer de Jingle Bells. Zaten er, er toch jingles bij, <laughs> Jingle Bells <Ja>. bij dan? <laughs> ik heb ze echt gemist. Ja, ik ook. Nee, ik hoor ze dus ook niet. Ik denk, nou, wat... Uh, maar dat geeft me, op zich best wel een goed nummer. En, uh, ja, en, uh, eigenlijk ja. Nou, ik kan je vermelden dat, uh, dat wij een, uh, een luisteraar hebben zitten in Spanje. En dan moet je zo meteen maar even vertellen waar die precies zit in Spanje. Loretta Ma, is er Spanje Loretta Ma? Zeker, zeker. Ja, zeker. Ja, en oh, ja. de Costa Brava. En de Costa Brava ook nog erbij. Jongen, jonge, jonge, jonge. Nou, daar zit in ieder geval onze, uh, ja, hoe moet ik zeggen, huidige programmaleider die... Uh, ja, die zit daar zijn zomersproetjes uh, op te kweken, zeg maar. Dus dan komt hij straks weer, uh, weer uh, ja, het dorp in... En met een, uh, ja, een behoorlijke bruine uh, toet, zeg maar. En, uh, nou ja, goed. Speciaal voor hem wil ik deze graag draaien dan. En heel vervelend hoor, die uh, 23 graden daar. Christmas future is far away, Christmas past is past, Christmas present is here today, bringing joy that way. Let your heart be light from now. The... the face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 Ja, dat is Coldplay met uh, Christmas Light. Als het goed is, dan hebben wij uh, iemand onder de knop zitten. Ik weet het niet. Hallo? Hallo? Hallo, hallo? Ja, ja, ja, ja. Het is nog gelukt ook. Goedenavond, zie je hem vanaf ons spreken met Willem Bruist en uh, JP aan de andere kant. Een hele goede avond. Uh, goedenavond. Waar? Uh, Hoe maakt u Wat zegt u? Hoe maakt u het? Ja, ja wel goed. Ja, ik moet dus nog twee uur werken, maar voor de rest gaat het wel goed eigenlijk. Ja. Maar, uh, waar Wat bel je eigenlijk voor? Eigenlijk? Voor een verzoekplaat? Of uh, zeg je van nou uh, een, uh, een kerstpakket? Of een. Uh, ik wil wel eens een keer een prijs winnen? Of. Uh... Ik, ik wil graag een liedje zingen. U wil graag een liedje, een liedje zingen? Ja, ik, kom, ik kom auditie doen. Wat zegt u? Ik kom auditie doen. U komt auditie doen? Ja, ja, ja. U heeft al eens eerder gebeld, geloof ik, hè? Ja, toen eh, draaide u niet om. Nee, nee, dat klopt. Want uh, toen zaten wij, ja, zal ik eens bedenken. Toen zaten wij in tijdnood. Toen was het namelijk kwart over half twaalf. En toen hadden we weinig tijd. Maar, uh, ik ge maar dat maakt niet uit. U bent er nu. En uh, ik zei, ja, uh, laat me horen. Wat wilt u zingen? Moet u dan begeleidingsmuziek hebben? Of? Uh... Uh, ja, ik, ik dacht meer uh, omdat jullie vanavond uh, een kerstthema hebben. dacht ik, uh, mijn favoriete lied I'm driving home for Christmas. Driving home for Christmas. is toch dat nummer van, uh, Dit is dat nummer van, uh, ja, hoe heet Chris die? Ria. Ja. Wie? Ja. Chris Ria. Hij weet het natuurlijk weer. Natuurlijk. Maar, ja. ja. Maar, uh, maar ken jij dat nummer helemaal uit je hoofd dan? Want, uh, is... Ik kan er geen genoeg van krijgen. <laughs> is dat echt waar? Ja, ach, je kent me toch? Ja, ja, ja. Nou ja, ja en nee eigenlijk. Ik ken je van de telefoon en van de vorige keer dat, uh, dat, uh, dat, je ook dat, uh, dat ik ook dacht dat het een hoorspel was of zo. maar het was helemaal geen hoorspel. Maar goed, maar goed, maar dat maakt niet uit. Dat maakt niet uit. Dat maakt niet uit. Uh, wat doen we JP? Dus, dat is Het uh, uh, podium wordt nu opgezet. Het podium wordt opgezet. Okay. als je je stem. Uh, ja, waar kan Ja, doe maar even. Uh, uh, uh, uh, um. Hallo, ben je er nog? Ja. Oh, ik denk, uh, ik, ja, ik denk storing op de lijn. Geen kraak of zo, dat er uh, een draadje los zat. Maar goed, uh, wij hebben uh, de band gevonden. De orkestband. Dus uh, ja, als jullie er klaar voor bent, dan zeg u het maar. Ja, ik zeg uh, start de band. Nou, daar komt-ie. Microfoon is voor u. Ja, ik, ik, ik ga beginnen, hè. Je gaat beginnen, ja. Ehm, um, waar Christmas? Koffie! Ja, uh, klinkt goed. Ga maar rustig verder. Ja, nou ja, ik, ik vond het nu wel genoeg geweest. Mijn stem die, uh, die moet een beetje sparen, Ik, uh, ik heb ik zo meteen nog een nachtoptreden te doen. Een wat? Een nachtoptreden. Oh, u zit in dat vak. Oké. Okay. Ja. ja, nee, natuurlijk. Ja. Een nachtegaaltje. Een <laughs> nachtegaaltje, ja, <laughs> ja. Ja, dat is onze, onze mysterygesties. Onze mystery uh, en, uh, en ja, eigenlijk voor de luisteraars hebben we nu eigenlijk twee mystery guests, Want ja, er zitten mensen die sturen er weer berichtjes van wie hangt er nou in godsnaam aan die telefoon. <laughs> ik zou zeggen, uh, ja, maak je maar even bekend. Waar kennen de mensen jou van in Zandvoort en de verre omgeving? Kijk, ik ben uh, de bekendste jingle spreker van... Uh... De, de Bruist uh, Traditie. De Bruist Company, ja. Oh, daar ja. bent u. Dat, dat ben ik. Nou, het is dat je, zegt ik had je stem helemaal niet herkend, want Je klinkt wel anders. Ja, ik heb, ik heb niet heel goed ingezongen. Ik zal eerlijk bekennen. Ja, ja nou ja, wat, wat moet ik hier nou mee dan? Ja, nou ja, uh, ik, ik geloof nog wel in een tweede kans. Uh, kom op. Dat toch wel, dat uh, toch wel. De kant, uh, dus Eigenlijk, eigenlijk, zo, eigenlijk ja. zeg je van, nou, eigenlijk zou je gewoon een, uh, een, een nummer hebben. Iets, iets, iets dat je zegt van, wat makkelijker, zeg maar. Ja, nou ja, ja, ja. Ja, maar ja, ik heb wel in de gaten, je doet er ook alles aan om die, om die, die, die platencheck te winnen. Hè? Die platenchecken uh, uh, waar uh, JP mee in de vingers zit. En een check van, is dat, 50 euro? Wat is dat? Ik heb hem hier, uh, hij is goed voor 15 bitterballen. <lacht> euro <de> <lacht> <lacht> Oh god, oh god, oh god. Bitterballen, waar ken ik dat van? Volgens mij kan de persoon aan de andere kant van de lijn dat heel ja. goed vertellen. Ja, dat denk ik ook. Maar ben je daar misschien bekend van? Ben je misschien bekend van de bitterballen? Dat, ik, ik voel wel een link. Ja. Ja, ja, ja, ja. Nou, weet je wat? Ik geef je, ik geef je nog een kans. Dan, rij je, dan zing je gewoon even rustig mee. Het is een rustig nummer. En uh, is, vindt de jury het goed, dan, uh, dan ga jij met die, uh, met die check naar huis eigenlijk. Nou, volgens nou. Die sla ik niet af. Die sla je niet af natuurlijk, hè? Nee. nee. Nou, we, we gaan, ik zal even een kleine intro doen, zo. Zo, dan kun je er vast een beetje in komen. En uh, de microfoon is voor jou. Jawel. Jawel, luister maar. Christmas future is far away. Christmas Christmas Koffie! Koffie? Nee, nee, nee, nee, je moet wel even naar de tekst luisteren, want het woord koffie komt er niet in voor, denk ik. De melodie zit er wel al lekker in. Ja ja, ja, ja, ja, toch wel. O, oh, het refrein ken je wel. Ja, dat, dat deed ik net. Allah. A merry little Christmas Let hold, nou, ik vind, uh, ja, Jobal, vind jij? Ja, de melodie zit er wel echt heel goed in, maar ja. ik vind hem een beetje, zijn stem is een beetje een bariton. Dus. Een bariton, uh, zou je misschien wat hoger kunnen zingen of niet? Uiteraard. Misschien als je op een stoel gaat staan of zo? Of? Ik ben van alle markten thuis. Ja. Wacht even, hè? Ja, en dan komt hij. Laat Zeg je? Goed. Um. zijn jullie er nog? ja wij zijn er nog ik hoop, uh, ik hoop alleen dat, u, uh, dat de rekening die wij gaan sturen voor drie koptelefoons dat, uh, dat die wel ruimschoots vergoed gaat worden want we zijn alle drie naar Den bliksem ja. en we zijn even aan het kijken hoe we hier de ramen weer snel dicht kunnen krijgen <laughs> Ik vind dat je het geweldig gedaan hebt. Uh, mag, ik, mag ik hiervoor een uh, hartelijke applaus. Hey. Oh, mijn god, en dit zou dan de kerstuitzending van CFM moeten worden. En, ja, ik doe mijn best. Maar, uh, maar goed, je wilde iets zeggen, geloof ik? Ik uh, wens iedereen uh, gelukkige en hele fijne feestdagen. Wie? Ja, hallo, heel Zandvoort natuurlijk. Heel Zandvoort? Ja, want jij, jij bent ook wel een beetje bekend in Zandvoort, hè? Eigenlijk. Ja, een, een beetje. Ik zal bescheiden blijven. Ja, doe dat maar, want ze hebben het er nog over. <laughs> Was dat bekend of berucht? Ja, berucht eigenlijk. Maar ja, dat mag je niet zeggen. Ja. excuus Nou nee, ja, goed. Um, ik heb, een, uh, oh, ik. Ik heb uh, een, een stadsgenoot van jou. Uh, die heb ik klaarstaan. En uh, die zal ik voor je opzetten. Die wil ik graag voor je draaien. En, uh, ja, misschien zeg je... Velowski, zeg je daar wat? Wie? Ja, precies. Een hele bekende zangeres. En ik ga hem voor je draaien. Ik wil je in ieder geval hartelijk bedanken... Hele fijne feestdagen, wat zeg je? Jullie, jullie ook bedankt. En, uh, ja, nee, maar ik was nog bezig met bedanken, hè, was ik. Oh, sorry, ja. sorry. En Chapal die moest we ook nog even bedanken en zo. Maar ik wil in ieder geval ja, bedanken ja. dat je eventjes in de uitzending wilde, want niet iedereen durft dat natuurlijk. En uh, ja, ik mag je wel even complimenteren met het feit dat jij een, een mooie een zangstem hebt. En uh, ja, ik zal geen zinkzalf uh, meer gebruiken als ik jou was. Oh, oh. Ja, misschien, misschien komt het hard aan, maar ja, toch, hè? Ja, um... Ja. Jean-Paul, wil je er nog iets aan toevoegen? Zeker. Ik wens jou en uiteraard de hele familie een hele fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar. En ik hoop dat je je broertje de groeten kan doen. Dat zal ik zeker doen. Een broertje? Heeft dan een broertje dan? Ja, zeker. Dan zingt hij net zo. Ik kan ook zingen. Ik hoop nee, het niet. Hij <laughs> kan ook zingen. Hé hey meisje, dankjewel en ik spreek je snel weer. Joes. Doei, doei. Bye. Ik kom van uh, ja, het telefoongesprek van net uh, met locke en uh, Ja, ik, uh, ik, ik weet niet of hij die, of die wel mee zou moeten doen met de Voice of Holland. Uh, wat ik jij? Ik ben blij dat we elkaar weer horen. <lacht> ja, beste luisteraars, we hadden hier een beetje last van ruis. En uh, dat lag niet aan, uh, aan uw toestel, maar dat lag aan, uh, ja, aan, aan dat meisje uit de uh, Jip en, uh, en Janneke dinges, zeg maar. Ja, Jip en Janneke door is het toch? Ja. We hebben, een, uh, we hebben een mystery guest die uh, wel knikt, maar niks zegt. Ja, neem je gewoon dicht, hoor. Dan hoef je helemaal niet... Dan hoef ze niet bang voor te zijn. Nee, nee, nee. Nee, maar um, nou zit jij hier als mystery guest. En ik denk dat je het wel leuk vindt. Tenminste, anders liep je al wel weg. Maar heb je ook heb je een verzoekplaat dat je zegt van... Nou, dat is een nummer die mag gewoon niet ontbreken. Nou, op zo'n avond is er toch één nummer? Ja. Een Nederlands nummer. Nederlands Nederlandstalig? Zeker. Aha. En ja, eigenlijk komt het van een cabaretier. Helemaal Vinkers. Bijna. Harry Klorkenstein. Oh, uh, oh. De vergelijking is er wel, maar uh -huh. het is een echt puur kerstnummer. Het yeah. gaat over een uh, klein lief konijntje. Oh mijn god. Wat eindigt uh, op pie? Bij het kerstdiner. Nou, ik, ik kan uh... zeggen, start er maar in. Ik denk dat iedereen weet waar we het over hebben.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 Vaders bed was leeg. En ik zei dat zij niet in de scheur mocht komen. En als ze lief ging spelen, dat ze dan wat lekkers kreeg. Ja, Jo van het Hek met Flappie. Ja, eigenlijk mag hij ook helemaal niet ontbreken. Gelukkig doet hij dat ook niet uh, tijdens de uitzending van. Uh, ja, van Zie Zandvoort. Hij is er gewoon weer bij. Wat zeg je? Hij is er gewoon weer bij. Hij is er gewoon bij. En ik vind gewoon. Uh, uh, ik, stem, ik stem eigenlijk nu al uh, dat hij. Dat hij gewoon het uh, Nederlandstalige kerstnummer toch op nummer 1 moet staan, denk ik. Ik denk dat er geen beter is, nee. Nee, nee, nee, nee, nee. Heb jij al nog gestemd op de, de, de top 2000 trouwens? Uh. Nee, nee, nog niet. Oh. Ik denk dat we daar nog wel de tijd voor hebben, maar... Ja, ja, ja. Ik heb gehoord dat... Uh, nee, wacht even. Ja, hij is al bekend, de top 2000. Hij is al afgerond. Maar dan gaat het toch een Ja, maar dat, het is, Wat ik begrepen heb van de top 1000... is dat er 2000 nummers in zitten. Dat, uh, dat weet ik. Ja. En één ervan, dat is uh, een nummer van Salo Green. Zeg je daar wat? Nee, mij niet. Maar ik heb... Van ja, er zit er, er, er Die andere mystery kaste, die, die zit al uh, met een Mickey mouse met te schudden. <laughs> Ik zet hem maar gauw op voordat ze, voordat ze koffie gaat zetten. Volgens mij kan ze niet wachten. Denk het ook niet. Ladies and gentlemen. Dus, uh, ja, helaas, het is een nummer van 12 twaalf minuten en er uh, kijkt nu iemand kijk heel erg boos naar mij. Maar ik zak gewoon iets achter die monitor weg. Ja, ja ik, ik herken de, de, de Muppets. Uh, die zaten er wel duidelijk bij, maar de rest van het nummer is uh, een volledig nieuwe beleving. Het is een beetje dat je zegt watergruwel, zeg maar. Ken je het watergruwel? Nee, kun je dat nog uh, even uitleggen? Watergruwel, gruwelijk water is dat. Ja. Ja, als je het zo wil omschrijven, maar ik denk ja, dat... Uh... Ja, ja, ja. Maar je had het net over een nummer dat, uh, dat gewoon niet mag ontbreken in, in, in de kersttop... Uh, uh, uh, ja, de, de Bruistop 100, hè. De Bruist Kersttop 100, geven het een naam, wat uit. Het, het... Dat geldt trouwens ook voor het volgende nummer. Uh... We gaan de rokkant op, denk ik. De rotte kant? Rock! De rokkant? <lacht> ja, ja, de rockkant. Ja, mijn koptelefoon kop slaat aan en toe dicht. Ja, dat zal het ook door het Dat is door de telefoon gesprek. Ja. Ja. Nachtegaaltje uit... <lacht> dam, of waar komen ze vandaan? Ja, geloof het wel, hè? It's all cold down along the beach. Yes! De The wind's whipping down the border. All been good and practicing real hard. Yeah. Clients, you've been you've been rehearsing real hard now. So Santa bring you a new saxophone, right? Everybody out there been good? Or what? Oh, that's not many, not many. You guys in trouble out here. <laughs> Come on. Yeah, you better watch out. You better not cry. You better not fight. I'm telling you why. Checking it twice Ja, ja, ja. Bro Springsteen. En uh, ja, ik heb iemand heel erg blij gemaakt. En uh, ik denk, nou, weet je wat? Ik denk, als je dat nummer draait, dan uh, heel misschien en wordt er nog voor koffie gezorgd of zo. Maar tot op heden. Tot op heden is de catering. Uh, hoe Pant zeggen ze? Tegen. Je, en, nodi je nodigt ze uit. Maar... Je nodigt ze uit, ja. Heel veel, ja, inderdaad, ja. En ze helpen je op weg, zeg maar. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> nou ja, goed, dat maakt niet uit. En vanuit de verte. Na nu... De ja, Pretenders...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 It's perfect. God, it's Christmas Yes, it's Christmas Ja, en Mike Koper, die, die verlaat de studio weer. En uh, ja, jongens, even een applaus voor Mike. Ja! Yay! Yeah! <applaus> dank u, dank u. <laughs> je luistert nog steeds naar ZFM Zandvoort. En uh, ja, met de kerstuitzending heb ik het idee... Uh... J.P., ben er nog? Zeker, we zitten er nog bij. Ik hoor, het, ik hoor het, ik hoor het, ik hoor het. Nou, we gaan richting de klok van 9 uur. Een paar minuutjes nog. Ik, uh, ik start een, uh, een, een nummer in. We kunnen hem niet helemaal draaien, maar goed. Laten Dan... we het even meepakken zo voor het nieuws. Heel uh, gezellig. No, in a one horse open sleigh, o'er the fields we go. And the future with the shelf the way, bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a song.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 the girls tonight sing this slaying song. Just get a till night, 2.40 for his speed. Then hitch him to an open sleigh and crack, you'll take the lead. Oh, bell, dingle bell. Slay, but jingle bells and jingle bells, jingle all the way. Poor fun, it is to ride in a one, poor soul.